Jobboot met het NOS Journaal. De leider van de Spaanse Sanchez is opgestapt. Tijdens een extra partijbijeenkomst kreeg hij onvoldoende steun. Sanchez weigerde tot nu toe samen te werken met de huidige premier Rajoy, waardoor hij geen regering kon vormen. De Spanjaarden zijn al twee keer naar de stembus gegaan om een nieuw parlement te kiezen, maar tot dusver weigerden de Sociaaldemocraten samen te werken met de conservatieve Partido Popular van waarnemend premier Rajoy. Daardoor zit Spanje al negen maanden met een demissionaire regering. Nu Sanchez is opgestapt, kan er opnieuw in Spanje gesproken worden over politieke samenwerking tussen de twee grootste partijen in Spanje. Studenten van de TU Delft hebben de Solar Challenge in Zuid-Afrika gewonnen. Het team kwam na een zonnerace van ruim 4700 kilometer als eerste over de finish. Met die afstand verbraken de Nederlanders ook meteen het wereldrecord. Het is de tweede keer dat het Nederlandse team de Solar Challenge in Zuid-Afrika wint. Bij het vluchtelingenkamp in Calais is een demonstratie uit de hand gelopen. De politie had het protest om veiligheidsredenen verboden. Toch kwamen een paar honderd migranten en activisten naar Calais... om op te komen voor betere leefomstandigheden. De demonstratie begon vreedzaam... maar toen demonstranten stenen naar de politie gooiden werd ingegrepen. De politie zette traangas en waterkanonnen in... om de demonstranten uiteen te drijven. In de jungle van Calais verblijven ruim 10.000 migranten... President Hollande wil het kamp voor het einde van het jaar sluiten. In de Eredivisie heeft PSV puntenverlies geleden in de uitwedstrijd tegen Herenveen. Het duel eindigt in een gelijk spel 1-1. NEC speelde uit tegen Roda JC en won met 1-0. De ploeg uit Kerkrade is dit seizoen nog de enige club in de Eredivisie zonder overwinning. Vitesse won thuis van FC Groningen, in Arnhem werd het 2-1. En de wedstrijd werd 10 minuten onderbroken wegens noodweer. go Ahead Eagles Excelsior is nog aan de gang. En dan het weer geregeld een bui, een kans op hagel en onweer. Vannacht overwegend droog, de temperatuur daalt dan naar 7 tot 10 graden. Morgen meer wind en opnieuw kans op buien, maar in het westen ook onweer. Het wordt 16 graden. Vanaf maandag droger, meer zon en ook hogere temperaturen. Dit was het... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu The Nightwalk Walk. Fasten your seatbelts. Your seatbelt. Hold on. Hold on. Because it's time for a wild ride with our funkiest club and house vibes. I'm the planet In 3, 3, 2, 2, 1, 2, 1.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 Jackie Bryant.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 I'm gonna say